1 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Goedemiddag. Overlast door sneeuwval. Rechters aangeklaagd voor Mijne Chipshol. En Turner Epke Zonderland naar de Olympische Spelen. Op veel plaatsen sneeuw, maar in het noorden wordt het langzaam droog... en gaat het vanmiddag soms opklaren. Aan de westkust kan het even dooien. De rest van het land blijft het vriezen. Morgen is het zonnig en koud bij zo'n min 4 graden. Ja, dat weer, die sneeuw, daar beginnen we mee. Het verkeer heeft veel last van de sneeuw. Vooral in Noord-Holland en Friesland. Automobilisten moeten op een aantal snelwegen langzaam rijden. Volgens de ANWB geldt onder meer op de A7 van Amsterdam naar Groningen... en op de A9 bij Amstelveen een maximum snelheid van 50 km per uur. Maar ook op lokale wegen wordt op sommige plaatsen stapvoets gereden. In het hele land zijn strooiploegen bezig... om de wegen toch maar zoveel mogelijk begaanbaar te houden... en er kunnen sneeuwschuivers worden ingezet. Voor het midden en westen van het land geldt een waarschuwing voor extreem weer. En de sneeuw die trekt op dit moment van noord naar zuid. Weerman Marco Verhoef.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 Op een aantal trajecten in de Randstad en net daarbuiten rijden minder sprinters. De intercity's rijden bijna overal volgens de dienstregeling. De hoopt dat daardoor geen opstoppingen ontstaan op het spoor. Doordat er minder sprinters rijden, kan het drukker zijn in de treinen... en moeten reizigers rekening houden met een langere reistijd, zeggen ze er wel bij. Schiphol zijn door het winter weer vertragingen ontstaan... en een paar vluchten zijn geannuleerd. In Cairo daar hebben duizenden mensen op het Tagrierplein zojuist het vrijdaggebed gehouden. Al maanden is het op vrijdag onrustig op dat plein. Ook vandaag is de sfeer gespannen. Er is Een extra reden bijgekomen. De demonstranten noemen dit de vrijdag van woede. Die woede is groot over de 74 doden... die woensdagavond vielen bij de voetbalwedstrijd in Port Said. Correspondent Sander van Hoorn in Cairo. Sander, hoe is het op dit moment? Nou, er wordt alweer uh, gevochten rond de barricade... ...die het wegen heeft opgeworpen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. De woede richt zich toch altijd uh, op dat ministerie... ...omdat die natuurlijk verantwoordelijk zijn voor de politie... ...die niet ingeeft tijdens die wedstrijd. En ja, de ambulances die rijden nu helemaal naar de barricade toe... ...om mensen daar vandaan te halen... ...die uh, last hebben van het traangas. Dat is ook waar uh, vannacht de meeste grondingen doorkwamen. En uh, het dat loopt na het gebed steeds voller. Niet, niet uh, de beelden die je uh, vaak ziet van het hele plein wat vol staat. Het is nu met name in de hoek bij dat ministerie... Maar de verwachting is dat het wel drukker gaat worden. En dan heb je natuurlijk te maken met supporters die boos zijn. Dat is ook een verschil met voorgaande keren. Dus de ik denk dat het zich uh, meer gaat concentreren bij dat ministerie... en dat daar ook de ongeregeldheden zullen ontstaan. Je zegt het al, eh, mikpunt uh, is de, de, de politie die niet zo hebben ingegrepen. Hoe, hoe gedraagt de politie zich op dit moment... Die houden zich uh, op afstand. Die zullen natuurlijk wel dat ministerie uh, beschermen. Terwijl er een ziekte auto een voorbij komt. Want hij gaat hier hele grote straat in waar mensen af en aan lopen. Sommigen met mondkapjes voor. Ik zag ook net een uh, voetbalfan die had een uh, heus politie schild. Die voetbalfens hebben natuurlijk een lange historie van gevechten. En dus ze maken ook wel eens wat buiten blijkt, wat ze op een dag al deze weer toe kunnen gebruiken. En um, de politie die houdt dit dus alszijdig. En je ziet ook dat er onder de demonstranten zelf een soort belangentegenstelling is. De demonstranten van het klein, die willen niet dat het tot een confrontatie met de politie komt. Want zeggen ze, dan uh, zal dat zo uitgelegd worden dat wij het allemaal weer gedaan hebben. Maar ja, die voetbalsupporters die zo boos zijn, en die willen juist wel die confrontatie. Dus onder de demonstranten Sander van Hoorn, dankjewel. Justitie vervolgt twee voormalige rechters voor hun optreden in de Chipsholzaak. De twee, Pieter Kalpfleisch en Hans Westenberg, zouden onder één hoedje hebben gespeeld... met een voormalige zakenpartner van projectontwikkelaar Poot. Dat ging over een geschil over een stuk bouwgrond bij Schiphol. Het Openbaar Ministerie. Dat gaat in eerste instantie over het uh, al dan niet bestaan van privécontacten. En daarnaast zou er ook uh, mijnheid zijn gepleegd als het gaat om de vraag... of er contact tussen beide hier is geweest over de zogenaamde chipsholzaak. Dat ontkennen zij beide ook. En ook daarvan zeggen wij, zijn er aanwijzingen dat dat anders zou zijn. Het is in Nederland nog niet eerder voorgekomen... dat rechters of oudrechters voor mijnheid worden vervolgd. Duitsland kan niet voor een buitenlandse rechter worden gedaagd... voor schadeclaims vanwege de Tweede Wereldoorlog. Dat stelt het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Een Italiaan die tijdens het Hitlerbewind als dwangarbeider in Duitsland werkte... had een schadeclaim bij de Duitse regering ingediend... en die werd gesteund door het Italiaanse Hooggerechtshof. Volgens Duitsland kan een soevereine staat niet voor een buitenlandse rechtbank worden gedaagd. En het Internationaal Gerechtshof bevestigt dat. Sinds de jaren 50 heeft Duitsland wel tientallen miljarden aan compensatie betaald... maar dat gebeurde na onderhandelingen. Dit is het NOS-journaal Het Dorald Megens. Het kabinet gaat weer ontwikkelingsgeld steken in Jemen. Vorig jaar schort de Nederland de ontwikkelingsrelatie met het Arabische land op... vanwege het geweld van regeringstroepen tegen betogers. Staatssecretaris Knapen omschrijft de ontwikkelingen in Jemen nu als voorzichtig positief. Er zijn geen meldingen van grootschalig geweld tegen vreedzame betogers. De overheid heeft een onafhankelijk onderzoek beloofd naar eerdere gewelddadigheden. President Saleh heeft zich teruggetrokken en er is een overgangsregering. Al dus aan de Tweede Kamer.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 Nou, we hebben cijfers over Midden- en Oost-Europeanen. En het percentage is licht gedaald van 8,4 naar 7,2 procent. Het aantal Midden- en Oost-Europeanen dat werkloos is, is ge gelijk gebleven. Ongeveer 5.000 van hen hebben geen baan. Hm. Maar omdat er meer zijn, is het percentage dus licht gedaald. Hoe verhoudt zich dat tot andere groepen? Ja, dat past eigenlijk goed binnen de bredere groep van westerse allochtonen. Uh, werkloosheidspercentage van 7 procent. 7 procent. Ja. En als je vergelijkt met bijvoorbeeld de niet-westerse allochtonen... daar is het percentage veel hoger. Dat zit op 13 procent. En toch, de minister, minister Kamp, die zei eind vorig jaar in december... dat hij bezorgd was over het explosieve, uh, de explosieve stijging van het aantal polen... in de WW of in de bijstand. Hoe, uh, hoe kan dat dat hij dat gezegd heeft? Ja, er is natuurlijk een theoretisch verschil tussen de uitkeringen en de werkloosheid. Iemand kan een uitkering hebben en niet werkloos zijn en andersom... Wij we weten niet precies waar KAMP zich op baseert... maar als we naar onze eigen cijfers kijken over uitkeringen... dan zien ook wij wel een toename van het aantal mensen... dat in de bijstand of in de WW zit. Maar als je dat vergelijkt met de grote groep die wel uh, een baan heeft... dan is percentueel er dus geen sprake van een toename. Dus natuurlijk, als er steeds meer midden- en Oost-Europeanen in Nederland komen... dan zijn er ook meer mensen die een uitkering aanvragen. Ja, helder. Sene Jansen van het CBS, dank u wel. Graag gedaan. De VVD wil strengere eisen stellen aan immigranten... van de voormalige Nederlandse Antillen. De kern van het initiatiefwetsvoorstel is dat de immigranten... geen strafblad mogen hebben... en dat ze de Nederlandse taal moeten beheersen. Volgens fractievoorzitter Blok is er alle reden om maatregelen te nemen. De meeste zijn natuurlijk gewoon nette, hardwerkende mensen. Maar als het gaat om bijvoorbeeld de criminaliteit... dan moeten we helaas constateren dat zes keer zoveel relatief Antillianen... als Nederlanders te maken hebben met criminaliteit. En als het gaat om... Een uitkering, vier keer zo vaak, maken Antillianen gebruik van een uitkering als Nederlanders. Dat zijn zulke schrijnende cijfers dat ik het ook mijn taak vind als Kamerlid om daarin te grijpen. VVD-fractievoorzitter Blok. In het VVD-plan moeten de Antillianen aantonen dat ze genoeg middelen van bestaan hebben... en dat ze een opleiding hebben waarmee ze hier in Nederland aan de slag kunnen. André Kuipers blijft langer in de ruimte dan gepland. En dat komt door problemen met een Russische raket... die later naar het internationale ruimtestation gaat. Philip Schoonians, projectmanager bemande ruimtevaart bij de ESA. Goedemiddag, kunt u zeggen. Wat is er aan de hand? wil ik even zekerstellen met, uh, met die capsule van André Kuipers. daar is helemaal niks aan de hand. Die hangt al aan dat ruimtestation. Ja. Uh, want hij gaat terug met dezelfde capsule als waarmee hij ook gegaan is. En die heeft natuurlijk al die testen prima doorstaan. Okay. Maar een van de volgende Soyuz-raketten uh, die zou moeten gaan op 30 maart. Bij een vacuümtest op aarde zijn er wat problemen gevonden. en Ze zijn wat bezorgd over wat, wat scheurtjes die daarin zouden kunnen zitten. En uiteindelijk hebben de Russen besloten dat ze niet gaan proberen om dat ding helemaal precies uit te zoeken hoe dat werkt en te herstellen. Want dat zou erg lang kunnen duren. Of ze weten het in elk geval niet. En daarom zeggen ze, nou wij nemen wel de capsule die bestemd was voor de lancering van daarna. Maar dan begrijp ik nog niet waarom André Kuipers dan langer in de ruimte moet blijven. Als, uh, als hij volgens het schema terug zou komen... dan is er gewoon een tijd. En uh, dat, uh, ze zouden dat ook doen met de, de bemanning... die uh, voor hem zou moeten teruggaan. Dan hebben ze een tijdje niemand aan boord. En dat uh, willen we niet. Dus uh, we willen nog steeds ah. dat lanceringen en landingen... op elkaar aansluiten. Anders dan zou dat uh, ruimtestation onbemand rondvliegen. En dat kan niet. Ja, of een tijdje maar met maar drie man. Dat willen we ook niet. Want uh, willen we dat willen dat er altijd zes man aan boord zijn. En ik moet ook zeggen, als uh, ESA zijn wij niet eens... zo ontevreden met, uh, met deze situatie. Want we hebben nu... Gewoon zes weken meer André Kuipers aan boord. Ja. Kan hij in die tijd nog wat extra's doen, wat extra proeven doen of zo? En dat uh, zal denk ik zeker gebeuren. En uh, het kan ook wel eens voorkomen dat er een proef niet, uh, niet helemaal geslaagd is... of moet over, worden overgedaan. En uh, daar levert nu wat meer ruimte over. Er is wat meer ruimte voor. Er zijn een aantal experimenten waarvoor nog dingen geregeld moeten worden. En uh, daar hebben we nu enorme haast mee. En dat komt doorgaans wel goed. Maar het, uh, dat geeft ook wel weer wat lucht. Dus uh, uiteindelijk is het uh, voor ESA helemaal niet slecht... Dat, uh, dat hij nu wat langer aan boord zit. Philo Schonians, projectmanager, bemande ruimtevaart bij de ESA. Dank je wel. Naar verwachting is André Kuipers. Dus niet half mei terug in Nederland, maar wordt het eind juni. Sport. Epke Zonderland, de Turner, kan zich opmaken voor de Olympische Spelen. De Turnbond heeft hem verkozen boven Jeffrey Wammers. Allebei hadden ze zich gekwalificeerd. Maar Nederland kan er maar eentje afvaardigen naar Londen. Bij de vrouwen is gekozen voor Wiamo uh, Marcela, dat is een teleurstelling voor Celine van Gerner. Edwin Cornelis, onze sportspecialist die er alles van weet. Edwin, waarom is voor Ellen Zonderland gekozen? Ja, het is eigenlijk uh, helder. De kaagje, de Turmond heeft bijvoorbeeld al aangegeven te gaan voor de medaillekandidaat en daarbij ook rekening te houden met de resultaten die de afgelopen jaren zijn uh, vertoond... door uh, zowel Epke Zonderland als Jeffrey Wammes. Nou, de balans is opgemaakt, waarbij er ook met name is gekeken naar de afgelopen twaalf maanden. Uh, er werd dan uh, de rangschikking van het WK in Tokio bijgehouden... Uh, en dan gekeken naar de diverse toernooien hoe Epke Zonderland daar scoorde. En de conclusie is getrokken dat hij meer kans maakt op finale plaatsen... meer kans maakt op eventueel een podiumplaats dan Jeffrey Wammes dat uh, op sprong zou doen. En uh, ze hebben ook gewoon gekeken naar de hele staat van dienst van Epke Zonderland in uh, de Olympiën. Olympische cyclus met uh, zilveren medaille op een EK, een gouden medaille op een EK, twee zilveren medailles op een WK. Dat is een staat van niets wat Jeffrey Wannis niet tegenaan kan. Hm. Dus uh, vandaar de keuze voor heb. Uh, voor en is, is het daarmee uh, helemaal zeker of kan er nog een kink in de kabel komen? Nou ja, de kink in de kabel zou kunnen zijn dat Epke Zonderland nog wel vormbehoud moet tonen. Dat was natuurlijk een beetje een raar verhaal. Aanvankelijk uh, zei de Turnbond dat hij vormbehoud had getoond tijdens test-event in Londen op een ander toestel. Maar dat bericht werd gisteren weer ingetrokken. Dus Epke Zonderland moet nog vormbehoud tonen op de rekstok. En uh, dat zou moeten gebeuren ergens de komende maanden tijdens World Cup wedstrijden of het EK. Hm. Uh, daar moet hij een uh, 14-half scoren. Dat is voor hem een score die hij makkelijk moet kunnen halen. Maar mocht dat nou om wat, wat voor reden dan ook niet lukken, dan heeft hij wel een probleem. En Jeffrey Wannes is de eerste reserve, dus mocht het niet lukken, dan gaat hij naar de Spelen. Nee. Dan de vrouwen. Uh, is de keuze daar verrassender? Dat vind ik wel, inderdaad. Ja, want uh, Celine van Gerner is wel de gevestigde naam. Eigenlijk jarenlang al de nummer één turnster van Nederland. Meerkampster ook. Dus uh, ik was er eigenlijk wel vanuit gegaan dat ze voor Celine van Gerner zouden kiezen. Maar ook daarvoor geldt, ze hebben de uh, prestaties van beiden tegen elkaar afgezet. En dan met name op sprong het specialisme van Marcela en op balk het specialisme van Van Gerner. En uh, dan springt Marcela er toch wel uit als het gaat om uh, de klassering. En neem daarbij ook dat het deelnemersveld op de Olympische Spelen op sprong wat minder bezet is... dan het deelnemersveld op de andere toestellen en de Meerkamp... En dan is het toch wel verklaarbaar waarom gekozen wordt voor wyoming Marcela, Maar een teleurstelling zal het wel zijn voor Celine van Gerner inderdaad. Ik denk het ook wel. Edwin, dankjewel voor je uitleg. Oké. Okay. Verkeersinformatie. Ik vermoed een hele lange rij. John Sohoka. Nou inderdaad, vlieke sneeuwbuigen zorgen voor veel overlast voor het verkeer. Vooral in Friesland, het westen en midden van het land. Op veel autosnelwegen rijdt het niet veel harder dan 50 km per uur. En dat geldt onder meer voor de A1 Amsterdam Amersfoort, A6 Muiden hirveen A7 Amsterdam Heerenveen. A9 amsterdam alkmaar de Ring Amsterdam, de A10... A28 Utrecht-Amersfoort en de A44 Amsterdam-Wassenaar. En op de A6 Muiden richting Lelystad... daar is het misgegaan bij Lelystad, een ongeluk met 15 auto's. Er zat inmiddels een file van 11 kilometer vanaf Almere-Buiten-Oost. Al het verkeer wordt al omgeleid via de af- en oprit Almere-Buiten-Oost. Jos Hoek, bij de ANWB was dat, Dankjewel. De hoofdpunten nog een keer. Inderdaad, de sneeuwoverlast. Niet alleen verkeersproblemen, maar ook de spoorwegen... hebben in de Randstad de dienstregeling aangepast. Let daar dus op als u met de trein moet nog. Justitie vervolgt twee voormalige rechters voor hun optreden in de zogeheten Chipsholzaak. Die twee, Pieter Kalfvlaasch, voormalig topman van de NMA en Hans Westenberg, worden verdacht van mijn En het kabinet gaat weer ontwikkelingsgeld steken in Jemen. 14 over 1. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1 het vervolg van lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, morgen begint de kaartverkoop voor Lowlands. Ja, je kunt je bijna niet voorstellen dat is in augustus, terwijl we hier nu midden in de winter zitten. Gideon Karting is de programmeur van dat driedaagse festival en met hem heb ik zometeen een werklunch. In de werkweek van Robert Vuijsje zijn we bij de presentatie van zijn nieuwe boek, Beste Vriend. U hoort dan ook wie hem ziet als een waardig opvolger. Ik ben zeer uh, vereerd. dat jij heb mij hebt aangekozen om het eerst in het te nemen. Ik vond het een prachtig boek, een herkenbaar boek voor uh, ontheemde vaders. Ik vond het erg, uh, erg uh, melancholiek en uh, ik wens je veel succes en uh, je bent een waardig opvolger. En na half twee is stand.nl. En de stelling dan, kinderen met obesitas die moeten een maagband kunnen krijgen. Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen hebben steeds vaker te maken met uh, ernstig overgewicht. Volwassenen die al lang te kamp hebben met obesitas... die later soms zo'n maagband plaatsen voor kinderen... is dat uh, nog niet een mogelijkheid. Het mag zelfs nog niet eens. Steeds meer artsen vinden dat dit moet veranderen. Help je kinderen met ernstige obesitas daarmee... of zijn de risico's van een maagband bij kinderen veel te groot? We zijn benieuwd naar u eens of oneens op de stelling. Dus kinderen met obesitas moeten een maagband kunnen krijgen... Kunt u eens of oneens sms'en naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl of twitteren met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Schaatsen binnen het Nederland heeft de blik op Friesland gericht. komt hij er nou wel of komt hij er nou niet? Nou, intussen weten ze in het zuiden, in Valkenburg om precies te zijn... al zeker dat ze daar de schaatsen vandaag en morgen kunnen onderbinden. Daar wordt het evenement Crashed Ice gehouden. Spectaculaire mix van skiën en schaatsen... waarbij de deelnemers met een noodgang afdalen. Nederlandse deelnemers die worden begeleid door Ab Krook... en die kennen we natuurlijk nog van het schaatsen. Dag meneer Krook, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Opvallende carrière switch. Dit is toch wat anders dan 10 kilometer in bijna 13 minuten. Ja, dat klopt. Dat is, het is een hele andere sport en dat maakt het voor mij ook weer interessant. Daardoor is het ook een uitdaging om toch eens te kijken van uh, ja, hele andere eigenschappen uh, die zij moeten hebben. Andere vaardigheden die ze moeten hebben om tot een topprestatie te komen. En uh, ja, dat maakt het voor mij ook wel interessant om dit te doen. Ja, even voor de mensen die niet weten wat dit voor evenement is, het Christijs. Het gaat om jongens die op ijshockey schaatsen van de koubergen af denderen. Ja, ze hebben daar een ijsbaan gemaakt. Hè. Ze starten bij het casino en ze vinden ze eigenlijk ja, beneden in, in Valkenburg. En dat is een, een ijsbaan van ongeveer 2,5, of nee, 3 meter breed. En die komen vanaf boven en die, ja, die gaan met een snelheid, er zitten snelheden tussen van over de 70 km per uur. En dat gaat over obstakels, dus kleine schantjes, ze uh, dus moeten over rollers springen en al dat soort dingen meer. Ja, en ze hebben u erbij gehaald om uh, nou ja, misschien toch wel aan die schaatstechniek te doen. Of is het vooral durven wat je moet hebben als je hier aan meedoet? Ja, je moet, uh, heel, heel veel eigenschappen zijn ervoor nodig om dit goed te kunnen doen. Hè? Want je moet bijvoorbeeld uithoudingsvermogen hebben, je moet durven snel te zijn. Hè? Uh, je moet heel goed kunnen anticiperen op de verschillende obstakels die erbij zijn. Je moet kunnen, stabiel kunnen blijven. Dus ja, er zijn heel veel elementen die zo belangrijk zijn om daartoe te komen. En wat, je, wat het bijzondere ook hiervan is, dat je kan het niet trainen zoals het op de baan is. Want elke baan is altijd weer anders. We zijn nu met de timetrails bezig en vanmorgen de rij, zijn ze pas voor de eerste keer op de baan gekomen. En deze baan is weer heel anders als de baan in São Paulo, waar we al geweest zijn. Dus ja. het is de kunst om alle Eigenschappen die je goed getraind hebt, hè, die eigenlijk geïsoleerd getraind hebt, nou ja, die moet je hier de juiste vertaalslag hebben om het goed voor elkaar te brengen. Ja. Bij die training is ook Falco Zandra betrokken. Nou, die, die kennen ja. we natuurlijk vooral als lange baanschaatser. Hè. Um, was het eigenlijk niet logischer om, om er een ijshockey of zo bij te halen? Nee, maar valkou is mijn rechterhand, hè, dus met de training. En ik denk dat het heel goed is, omdat ook Valkauw Kijk, de, deze sport dus wij, Er zijn heel veel elementen die belangrijk zijn. Hè. En dat heeft ook te maken met hoe jij je, je voorbereidt, hoe je naar de wedstrijd toe gaat, hè, hoe je alles eh, van tevoren eh, klaarzet, wat het wijze moet. En dat is toch een hele goede combinatie. Ja, ja oké, okay, precies. Dus ze vult elkaar goed ja. aan. Want ik vroeg ja. me nog wel even af, ik ken Ab Krook als, als de schaatser opkrook. Maar bent u zelf deze baan ook al eens een keer afgegaan? Nee, nee, nee. En dat was ook niet mijn bedoeling, moet ik eerlijk zeggen. Nee, absoluut Want het gaat echt hard, hè, geloof ik. Ja, nee, het is, het is heel bijzonder. Het is natuurlijk een, een, een samengaan van spektakel, hè. Uh, sportieve spanning, uiteindelijk, hè, want dat is ook heel belangrijk. En een geweldig uithoudingsvermogen. En daartussenin zitten je ja, allerlei eigenschappen moet je hebben... om op een goede manier omlaag te komen. Ja. Is het eigenlijk nou sport? Want de grote sponsor is Red Bull, hè, van het energiedrankje. Ja. En die, uh, die hebben het eigenlijk ook bedacht om, om natuurlijk dat drankje een beetje te promoten. Ja, ja. Nee, ik denk dat dit inmiddels, he, en, of ik denk niet, dat is zo, is het echt een volledige sport geworden. He, en je ziet ook dat, uh, kijk, ga je naar andere sporten kijken, downhill skiën, het skispringen, dat was jaren geleden natuurlijk ook wel. Ik zei van oei jongens, dat zijn durfals die dat doen. En hier moet je natuurlijk ook wel bij durven, maar uiteindelijk zal uh, de conditie en de eigenschappen die je aantreint, die zullen bepalend zijn of je verantwoord naar beneden kan gaan. Had u eigenlijk niet veel liever dit weekend op de Vinkerveense plassen willen staan? Nou, ik hoop. Ik heb gisteren toevallig op de Loosressepartie gehad, want daar woon ik. En eh, ik hoop zondagmiddag ook nog weer eventjes gehad. Nou, dat kan we gewoon even tussendoor. Intussen naar Crest Ice, dus in het zuiden van het land. Dank voor de uitleg. Spreken we trouwens een woordje mee als Nederland. Bedoel... Nou ja, het is. Kijk, je moet, er zijn dus 180 deelnemers uit 20 landen. Eh, waarbij met name landen als eh, of, kijk, Canada. Uh, Amerika, Finland, uh, Zwitserland toch absoluut de top daarin zijn. Maar we waren, ja, in, in Amerika we hebben we het heel goed gedaan, want daar gaan we twee man bij de beste 20. En ja, dat zou weer top zijn als je als Nederland, hè, wat toch eigenlijk niet de, de roots is voor dit soort werk, dat je er in staat bent om bij de beste 20 te rijden. Nou. nou, wensen alle succes de Nederlanders bij Ice, Ice. Okay. Ja, was dat. dank je. Uh, deze week uh, zijn de eerste namen voor Lowlands alweer bekendgemaakt. En morgen begint ook de kaartverkoop voor het driedaagse festival in augustus. Maar hoe vul je nou eigenlijk het programma van zo'n groot festival. En daar praat ik over met Gideon Karting, programmeur en boeker bij Mojo Concert. En uh, die, uh, die programmeren onder meer Lowlands, maar ook Pinkpop. Uh, goedemiddag, Gideon. Goedemiddag. Lowlands duurt drie dagen. Is het zo dat als de vorige Lowlands is afgelopen... dat jij alweer heel druk bezig gaat voor die van het jaar erop? Of? Nou, meestal nemen we een weekje vakantie en dan, uh, dan gaan we wel weer aan de slag. Ja, want dan uh, heb je in feite een blanco vel. En waar, waar begin je dan? Nou, je, je begint in principe bij de, bij de grote namen, bij de, bij de headliners noemen wij dat. Dat zijn de, de, de artiesten waar, ja, die het populairst zijn, die, uh, die veel mensen willen zien. Uh, die probeer je zo snel mogelijk te, te strikken voor het festival. En het ligt een beetje aan de planning van die artiesten hoe snel je eigenlijk aan het werk kan. Uh, we hebben een editie van Lowlands gehad waarbij we op de zondagavond al de headliner van het jaar erop uh, bevestigd kregen. Uh, dat komt niet zo vaak voor, maar het kan heel snel gaan. Ja, ja. En, en bieden die bands zichzelf dan eigenlijk aan? Of, of is het echt een wensenlijstje wat jullie uh, in, in proberen te vullen? Het, het is altijd een wensenlijst die wij hebben... maar er worden ook veel bands uh, aangeboden. Uh, daar moet je de ene keer uh, nee op zeggen, de andere keer ja... En het, ja, het is lastig om een goede keuze te maken, maar we komen er elk jaar weer uit. Ja. Want um, uh, ik, vandaag bijvoorbeeld bood Lange Frans zich geloof ik zelf aan op een interview op nu.nl. Hij speelt al jarenlang op festival, zegt hij, maar heeft nog nooit op Lowlands gestaan. Ja, ik las het. Kan die er nog Je... tussen of niet? <laughs> nou, wij, wij beoordelen alle, alle acts op kwaliteit en uh, populariteit en, uh, en of het bij ons publiek ook past. En um, ik, ik kan Lange Frans uh, vertellen dat we het mee zullen nemen in de commissie. Uh, <laughs> maar hij staat op dit moment nog niet op onze shortlist. Hij heeft gezegd als het, als het niet goed loopt of, zo, of te weinig publiek... dan uh, mag het zelfs voor niks. Dus het kost jullie niks. Ik bedoel, uh... Ja, ik denk, denk dat wij toch uh, kiezen voor... Uh, en dat is bij elke act zo hoor. Dus, dus dat is niet nu precies op dit uh, voorbeeld. Maar wij willen natuurlijk voor elke artiest een volle zaal hebben. Ja. Dat is voor, voor het publiek leuk, dat is voor de artiest leuk... En dat is voor ons ook leuk. Dus dat zijn wel overwegingen die ja. wij ja, ja, waarmee, waardoor je een programma maakt. Nou boeken jullie als mojo natuurlijk ook voor bands. Hè? Uh, die, die bands, de huren jullie in om, om, ja, om concerten te promoten. Uh, heb ja. je dan niet een dubbele pet op? Want dan kan je dus band X makkelijk op festival I zetten. Ja, dat, dat zou je kunnen zeggen. Het, het enige verschil is echt... Wij werken met een, een man of twaalf uh, uh, uh, zeg maar aan, aan concerten in Nederland... Of tenminste, de, dat zijn dan de boekers, om, om het even simpel te zeggen. En de, de programmacommissie van Lowlands bestaat uit een, nou, ik denk een mannetje of negen. Um, er zijn maar 150 plekken op het festival. Dus die, die negen mensen die, uh, ja, die beoordelen... ook de acts die, die, ja, die de boekers zelf uh, uh, aandragen. Mm -hmm. Maar ook nog de... <coughs> Maar ook nog de, de, de acts die worden aangeboden door andere partijen in Nederland. Dus je probeert een goed festival te boeken met, met, met een goede line-up, met de goede acts. En daarbij mag niet meespelen of, uh, of een act uh, toevallig bij... Uh... En, en hoe is die mix dan? Want, want Lowlands staat natuurlijk ook onbekend bekend... dat daar af en toe wat bandjes komen die, uh, nou ja, die pas daarna echt, echt groot gaan worden. Weet je wel? Dat, dat is natuurlijk ook de sport om, om nieuwe bandjes te ontdekken. Dat je kan zeggen, nou ik, ik zag ze al op Lowlands in een, in een kleine tent staan. eigenlijk, En uh, nu spelen ze hele stadions vol. Ja, dat, dat is uh, ook, ook wederom van de hele uh, is dat, een, ja, dat zijn inschattingen en, en we zijn natuurlijk ook zelf fan van acts die we, die we ook boeken. Dus ja, dan, dan wil het wel gebeuren dat, uh, dat er favorieten van, uh, ja, van ons uh, op het festival staan... die dan gelukkig ook doorbreken. Ja. Krijg je nou dus gebeurt overigens, oh, het gebeurt overigens ook dat er favorieten van ons staan die vervolgens niet doorbreken, hoor. Dat, het is niet dat we het, dat het, het altijd aan het juiste eind hebben. Nee. We doen en, ons best. En daarvoor moet je natuurlijk heel veel zien, dus jij reist de hele wereld een beetje over. Ja, me, ja wat ik al zei, we zijn met een, met een man of twaalf. Dus wij reizen redelijk uh, alle plekken af waar we interessante, leuke acts kunnen zien. Hmm. Is dat dan ook dat iedereen elkaar ook wel een beetje napraat? Van, oh, daar moet je even heen, want dat is goed of zo. Of, of heb je ook zelf echt wel dingen ontdekt? Um... Nee, het, het napraten wil ik het niet noemen. Het is, je hebt een, een netwerk. Niet alleen in Nederland, maar ook buiten Nederland. En daar word je gewoon getipt. Dus, dus je krijgt tips van dit is een goede act en dit is een goede act. En daar luister je natuurlijk naar. Ja. Uh, maar daarnaast... Ja, ga je natuurlijk ook je eigen gevoel af. En, en hoe snel kan je inspelen? Want in de muziek tegenwoordig kan het ook, ook maar zo heel snel gaan... dat er ineens iets is, een, een bandje of, of wat dan ook... die dan ineens uh, alle aandacht op zich, op zich uh, vestigt... En, en die wil je dan graag op je volgende festival hebben, lijkt me. Ja, dat, ja, dat, dat probeer je gewoon. Dus je probeert in te spelen op... Moment, ja, je probeert er natuurlijk zo vroeg mogelijk bij te zijn. Want uh, dat is ook een beetje de sport... Um, soms gebeurt het dat, dat, er, uh, dat er acts inderdaad uh, zo snel groeien... dat je het zelf al niet in de gaten hebt. Maar we zitten er redelijk bovenop. Dus, dus we, ja, we proberen het gewoon ja. bij elk act. Morgen de voorverkoop. Het is economische crisis en winter. Uh, binnen hoeveel minuten is het uitverkocht, denk je? Ja, we gaan het zien. Ik durf er geen enkele voorspelling uh, over te doen. Uh, ik denk dat het belangrijker is dat er weer een... Uh, een festival hebben met enorm veel leuke mensen, leuk publiek. En of die binnen een minuut of binnen drie maanden een kaartje kopen, dan, ja. Ja, dat, dat zien we. Het gaat meestal wel snel, hè? dus uh, nou goed. En de programmering zal het in ieder geval niet liggen. Uh, dankjewel, Guido Karting, voor een inkijkje in het werk van programmeur... dus voor zo'n festival als Lowlands. De Werkweek. Deze week met Robert Vuistje. En in deze week uh, verschijnt mijn nieuwe boek Beste Vriend. Sterker nog, gisteravond was het over. Het tweede roman van Robert Vuijsje werd officieel gepresenteerd. In het boek moet de hoofdpersoon kiezen tussen de roem waaraan hij verslaafd is en zijn zoon. Door het succes van zijn eerste boek, alleen maar nette mensen... is Robert Vuijsje ook bekend geworden. Zo bekend dat er ook allemaal beroemdheden... bij die boekpresentatie aanwezig zijn. Ik weet niet zeker of het personage uit Beste Vriend... die naar dit feest zou komen, het zou, nou ja, er komt behalve uh, Radio 1... Er ...komt er nog, ik geloof nog wat pers. Dus dat zou voor hem een, een reden kunnen zijn om, uh, om te komen. Want dat is, nou ja, dat is waar hij voor leeft, om uh, in, op die manier in de aandacht uh, te komen. In ons vak is de tweede roman een berucht begrip. Zeker als een debuutroman zo'n ongelooflijk succes is geworden. Maar jij, Robert, bent erin geslaagd weer een subliem boek te schrijven. Dat ons alle aan het wankelen brengt. En daar gaat het in de literatuur om. Dames en heren de beroemde Nederlander Robert Vuijsje. Ik ga het eerste exemplaar uitreiken aan Jan Kreden. Wat wel uh, een van mijn eerste literaire helden was. dus Toen ik ja, zeg maar grote mensenboeken begon te lezen... En toen ik 12, 13, 14 was... was dat een van de eerste grote mensenboeken die ik las. En waardoor ik ook dacht... Uh, nou ja, dat wil ik ook. En daarmee bedoel ik niet alleen de activiteiten... die in die boeken werden beschreven... maar ook... Nou ja, grote mensenboeken schrijven. Um, dus ik ben heel uh, vereerd dat hij uh, het uh, eerste exemplaar uh, in ontvangst wil uh, nemen. Tuurlijk. Het boek is inderdaad opgedragen aan mijn uh, zoons. Maar die zijn uh, twee en uh, vijf. Je ja, even door. Ik hoop dat ik het uh, zo goed mogelijk doe als uh, vader. Um, maar ja, een aantal van de. Twijfels of complicaties die in het boek worden beschreven heb ik zelf uh, natuurlijk ook. Als je ambitieus bent en graag uh, op het hoogste niveau wil werken kost dat veel uh, tijd. En je hebt maar een beperkt aantal uren in de, in de dag. Dus uh, ja, wat er in dat boek in, in Beste Vriend ook wordt beschreven is dat je vaak ja, keuzes moet maken van wat, wat je doet met je beschikbare uren. En als je graag ja, uh, wat je werk betreft, als je dat heel belangrijk vindt. Ja, is dat eigenlijk, de, wat ik zelf merkte, de, de keuze die je moet maken... of je of ja, de investering doet in je werk... of dat je op dat moment die beschikbare uren aan je kinderen besteedt? Ik ga zo over tot het, het officiële overhandigen van het eerste exemplaar. Dat doe ik aan ja, eigenlijk mijn eerste grote literaire held. Dus ik, ik ga het nu overhandigen aan Jan Kramer... Uh, ja, ik vind het belangrijk om mijn werk goed te doen. Dus eigenlijk vaker dan, dan mijn lief is, maak ik de keuze voor mijn werk. Ja, anders zou ik moeten stoppen met werken. En, ja, het, het liefste als je jonge kinderen hebt, wil je ja, eigenlijk gewoon de hele dag met ze zijn. Maar dan zou ik dus uh, ja, gewoon uh, tien jaar lang moeten stoppen met werken. En dat, nee, niet alleen kan dat financieel niet. Uh, ook, ja, dat, dat wil ik ook niet. Ik ben zeer vereerd dat jij mij hebt aangekozen om het eerst in Spanje te nemen. Ik vond het een prachtig boek. Een herkenbaar boek voor uh, ontheemde vaders. Ik vond het erg, uh, erg uh, melancholiek. En uh, ik wens je veel succes. En uh, je bent de waardige voor Nou, ja, Ik zou het liefst willen dat mijn kinderen, als ze, als ze wat groter zijn, dat ik zoveel tijd en aandacht in ze heb geïnvesteerd dat ze... ...op hun gemak zijn bij, uh, bij mij. En dat eigenlijk de enige manier om dat te bereiken... ...is uh, door, ja, door daar tijd en aandacht in te investeren. En, ja, je kunt niet uh, op, uh, op zondag het vlees komen snijden... ...en dan verwachten dat je kinderen een hele close band met je hebben. Dus dat, ja, de enige manier om dat te doen is, is gewoon uh, tijd. De werkweek van Robert Vuijfsje gemaakt door Pieter Willems... en op onze site www.lunch.ncv.nl vindt u alle delen van de werkweek terug. Zometeen stand.nl. Kinderen met obesitas moeten een maagband kunnen krijgen. We zijn benieuwd naar u eens of oneens. Eerst is hier Martijn Nijhuis. Radio 1, het NOS-journaal. Het verkeer heeft last van de sneeuw. Op de A6 bij Lelystad botsten 15 auto's op elkaar door de gladheid.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 heeft hebt in het nieuws ook kunnen horen, flinke sneeuwbuigers. sneeuwbuien zorgen voor veel overlast in vooral Friesland en in het westen en midden van het land. In totaal staat er 257 kilometer file op veel snelwegen en is het niet, lange, niet veel harder rijden dan 50 kilometer per uur. Dat geldt onder meer voor de A1 Amsterdam Amersfoort, A4 Amsterdam Den Haag, de A6 Muiden Heerenveen, A7 Amsterdam Heerenveen... A9 Amstelveen-Alkmaar, op de Ring Amsterdam de A10... en de A28 Utrecht-Amersfoort. Op de A12 Utrecht naar Arnhem een lange file van 10 kilometer... tussen Driebergen en Maarsbergen na een ongeluk. Wel zijn inmiddels allerlei stokken weer open. En de A28 richting Utrecht is door een ongeluk afgesloten... tussen het ermelo en Strandhorst. Hou daar dus in rekening met een omleiding. Dit is Radio 1... NCRV. Stand.nl Jurgen van den Berg. Kinderobesitas is niet meer alleen een probleem in Amerika. In Nederland is 1 op de 6 kinderen te dik. En in 2015 zal dat er 1 op de 5 zijn, volgens onderzoek. Het is in Nederland verboden om bij kinderen een maagband te plaatsen. Maar er zijn steeds vaker kinderen die alles al hebben geprobeerd... En maar niet kunnen afvallen. Is een maagbandoperatie dan de ideale oplossing... om kinderen weer een gezond leven te geven? Ik praat erover met Ernst van Heuren, aan de verbonden aan het Academisch Ziekenhuis in Maastricht. Dag meneer van Heuren, goedemiddag. Ja, goedemiddag. We beginnen in dit programma altijd met drie keuzes. Daar mag u alleen maar kort ja of nee op zeggen. Hier komen ze. Elk pontje gaat door het mondje. Nee. Echt waar? Dat, volgens mij hebben we dat al jarenlang, denken we dat. Maar nou, daar komen we zo nog even op terug dan. Over maagbanden wordt veel te hysterisch gedaan in Nederland. Nee. Overgewicht bij kinderen is de schuld van de ouders. Nee. drie maal nee. Dan uh, de stelling die luidt als volgt. Kinderen met obesitas moeten een maagband kunnen krijgen. En ik uh, zeg tegen onze luisteraars, uh, reageer daar gewoon op. Het is toch veel te koud om naar buiten te gaan. Uh, dat kan door de sms'en. Eens of oneens 7070, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. Nummer 0800-1101. U kunt naar onze website gaan, www.stand.nl. Daar is een mogelijkheid om Eens of eens in te vullen. En als u twittert, doe dat dan met Hekje Standpunt. Um, meneer Van der Hurt, ook even de stelling naar u toe... want dan kunnen we daarmee gelijk uh, een aanvang van het gesprek maken. Kinderen met obesitas moeten een maagband kunnen krijgen. Nou, dat zegt u volgens mij eens, toch? Ja, dat zeg ik uiteraard dat ik daarmee eens ben. Ja. Kunt u eens uitleggen waarom? Um, sommige kinderen hebben alles geprobeerd... met hulp van iedereen om af te vallen... En dat lukt niet. En dan weet je het als je niks doet... dat deze kinderen grote kans hebben om vroeg te overlijden... om veel complicaties als suikerziekte, hoge bloeddruk... hartfalen, leverproblemen en alles te krijgen. Uh, deze kinderen die hebben minder goede prognoses op een arbeidsmarkt. Die maken minder snel vrienden omdat ze zich onzeker voelen. En voor deze kinderen is er geen goede oplossing. En dan moet je proberen... Uh, met de dingen die je wel hebt, om die uit de kast te halen. En daar hoort een maagband bij. Hoe ernstig is het probleem in Nederland? Uh, behoor, behoorlijk ernstig. Er zijn veel te dikke kinderen, dat hebt u net gezegd. Uh, er zijn ook veel, veel te dikke kinderen. En uh, ja, dat zijn misschien uh, een paar honderd kinderen per jaar. Maar die zijn dus echt heel erg dik. Ja. of Die hebben heel veel overgewicht. Misschien moeten we dat nog even duidelijk maken, want er zijn dikke kinderen... en je hebt kinderen die dus lijden aan obesitas, dus dat zijn extreem dikke kinderen. Wat, wat is het verschil daar precies tussen? De, maat die we, de, de, de criteria voor obesitas, dat wordt uh, gerekend aan de lengte van het kind en, de, uh, en het gewicht. Dus hoe langer een kind is, hoe zwaarder die moet zijn. En dat heet dan de BMI. En het wordt gerekend aan de BMI, en BMI, dat verschilt ook een beetje per... Leeftijdscategorie. En dat verschilt tussen jongens en meisjes. Dus meisjes mogen als ze 12 zijn wat zwaarder zijn dan jongens. Um, en als je naar BMI kijkt, in Nederland hebben we afgesproken dat bij een volwassene is een BMI van 25. Als je meer weegt, dan ben je, heb je overgewicht en 30 is obesitas. En bij 35 kom je dan op morbide obesitas en heb je 40, dat is extreme obesitas. Ja. En dat zijn, dat zijn definities. Ja. En uh, ja, we hebben het altijd over de, deze definities om, om te corrigeren voor leeftijd en ook voor lengte. Dus je kan niet alleen over gewicht spreken. Nee. Uh, nou is het zo dat bij volwassenen kan, kan je dan uiteindelijk uh, het middel van die maagband inzetten. Bij kinderen uh, kan dat niet nu, want de inspectie voor de volksgezondheid heeft dat in 2008 verboden dat dat, dat, dat kan. Waarom is dat eigenlijk? Uh, voor 2008 hebben we een aantal kinderen in Maastricht geopereerd... En die hebben een maagband gekregen. Dat is prima gegaan. Toen werd het een soort hype dat alle kinderen maagband moesten krijgen op televisie. Andere centra. En iedereen wilde dat een beetje gaan doen. En de inspectie was terecht bang voor ongecontroleerde praktijken... Dat, dat er zomaar kinderen maagband zouden krijgen. Dus ja. de inspectie heeft voorwaarden gesteld. Ja. Want, ik, zo doen, want is het een, een risicovolle operatie? Het, het, nee. Het is, het is een relatief kleine operatie, daar moet ik altijd bij zeggen relatief. Het is een operatie die ongeveer een uur duurt. Die met een kijkoperatie gaat, waar de littekens niet heel groot van zijn. En die kinderen zijn gemiddeld na de operatie nog één dag opgenomen. Dus het zijn geen hele grote operaties. Bovendien is het reversibel. Met andere woorden, je kan het terugdraaien. Het ja. bandje, dat wordt met een slangetje en een kastje wordt dat opgeblazen, zodat het niet... Uh, voeding daarmee makkelijk langs kan. Dus voeding kan minder makkelijk de maag in. Um, en dat bandje blaast je op en dan wordt, ja, dan wordt de voedselrestrictie, zoals we dat noemen, wordt groter. Nee. En als je nou ziet dat een kind zo'n maagbandje niet accepteert... Dan kan je makkelijk het bandje leeg laten lopen, zodat ze gewoon weer kunnen eten. Ja. En je kan het ook heel makkelijk uithalen en dan heb je alles ongedaan gemaakt. Ja. En voor de goede orde even, die, die, die maagband, dat is een van de laatste dingen die je inzet lijkt me. Want je gaat eerst op andere manieren proberen om zo'n kind te laten afvallen. Dat ook alleen kinderen die, uh, die alles al geprobeerd hebben komen voor zo'n maagband in aanmerking. We hebben in Nederland afgesproken dat kinderen in ieder geval een jaar lang behandeld moeten zijn. En door een kinderarts en door een psycholoog, en diëtist en fysiotherapeut... en dat gemeenschappelijk, mm. zodat je maximaal hebt geprobeerd... om een kind te laten afvallen. Um, bij meisjes geloof ik vanaf 13 zou het dan kunnen. En bij, uh, want u, u bent, bent daarmee bezig in Maastricht. Hè? In het ja, kader van een, ja. een onderzoek mag je, mag je het geloof ik wel doen. En zijn er ook al resultaten dan van te melden? Nee, we hebben, we hebben wel kinderen geïncludeerd. Er zijn dus kinderen die meedoen aan het onderzoek... Maar wil je wat goed kunnen zeggen, dan houdt het niet in van... oh, ze zijn binnen, in korte tijd zijn ze zoveel afgevallen. Het moet natuurlijk ook blijven. En je wilt als kinderen afvallen dat ze na drie jaar... dat ze ook nog een substantieel gewichtsverlies hebben. En dat is te vroeg. We zijn in eind vorig jaar, dus eind 2011... hebben we de eerste kinderen in het onderzoek hebben die geïncludeerd... om het een mooi woord te zeggen. Ja. Uh, 13 bij meisjes, zei ik al. Bij jongens 15. Waarom dat verschil eigenlijk? De puberteitsontwikkeling. Je wil dat ze in ieder geval uitgegroeid zijn voor het grootste deel. Kijk, als ze een klein stukje groeien maakt het niet uit, maar je wil niet hebben dat, uh, dat als je een maagband geeft... dat kinderen te weinig voeding krijgen dat ze ja. ernstig in ontwikkeling gestoord kunnen worden. Ja. Dat is dus, uh, want wat, wat je ziet is natuurlijk dat die leeftijdsgrens, u hebt al gezegd dat hangt ook samen met het gewicht natuurlijk... En, of met, met de lengte, uh, maar die leeftijdsgrens die loopt wel steeds verder terug. Kinderen worden steeds uh, jonger, dik... Uh, maar dat is geen optie dus laten we zeggen om, om, om kinderen van de jaar 5, vijf, zes al zo'n band uh, aan te meten, want uh, dan zijn ze nog vol in de, in de groei. Nou, dat is, wel, dat is wel heel vroeg. Maar ik kan me voorstellen dat als je hebt aangetoond dat het bandje goed werkt bij kinderen tussen de 12 en de 16 bijvoorbeeld, mm -hmm. dat je zegt van nou, in de, in de toekomst uh, hebben we kinderen die van, van 10 met enorme problemen. Heb je, je hebt ook kinderen van 10 van, met 120 kilo of meer dat je zulke kinderen ook een maagband aan doet als, als er geen andere opties zijn. Ja. Wat me nog, nog steeds niet helemaal duidelijk is, is u uh, hebt uitgelegd hoe dat zat in 2008. Hè. Het werd een soort mode van nou, dan maar, dan maar een maagband. Maar uh, ik begrijp niet dat er dus echt hele duidelijke risico's zijn voor die kinderen. Dus je zou zeggen, waarom, uh, waarom is het dan nu nog steeds niet teruggedraaid, dat verbod? Um, nou, omdat het eerst goed aangetoond moet worden dat een maagband helpt. Bij kinderen kan je niet zomaar alles proberen. Kijk, bij kinderen is men veel voorzichtiger dan bij volwassenen terecht. Kinderen die kunnen bepaalde risico's niet zelf overzien. Dus vandaar dat je ook zegt, van vanaf 12 kunnen pa kinderen pas meepraten. Die kinderen moeten er zelf over kunnen oordelen en de ouders moeten mee akkoord zijn. En het is natuurlijk heel wat, om, zeker bij jongere kinderen, om te zeggen, oh, daar doen we even een maagband in. Mm. Je moet eventjes zeker weten dat die kinderen anders, als ze geen maagband krijgen, een heel groot risico hebben op grote problemen later. Ja. Ik begrijp dat dat nu uh, vaker uitgeweken wordt naar België... omdat het daar wel mag. Ja. Dat is eigenlijk wel raar ook. Hè? Je gaat even de grens over en dan kan het gewoon dus. Dat, ja, dat is raar. Het is raar zelfs dat zorgverzekeraars dat soms ook nog vergoeden. Hè? Dus in Nederland mag je het niet doen, wordt niet vergoed. En in het buitenland wel. Dat is, dat is, dat is natuurlijk heel krom. Um, en bovendien is in België de zorg voor dikke kinderen wat minder uh, geïntegreerd. Als, als hier kinderen... Een maagband krijgen houdt het in dat die maagband een hulp is bij het afvallen. Dat wil zeggen dat de diëtisten en de psycholoog en de kinderarts die gaan gewoon door met hun werk. En die maagband werkt alleen goed als die anderen ook hun werk goed doen. Nou, het is onderdeel dus, het is, van, het, is, van het hele proces, zou je kunnen zeggen. Ja, het ja. is een hulpje in een proces. Nou, want eh, ik begrijp ook dat bij obesitas vaak inderdaad ook psychische problemen een rol spelen. Ja, maar dan weet je niet of het komt door de, door de overgewicht of dat het overgewicht daardoor wordt veroorzaakt. Dat ja. is ook een beetje lastig vast te stellen. Ja. Nou, u pleit in ieder geval voor uh, dat die maagmat ook bij, bij kinderen kan worden ingezet. Um, ik nog, er was nog één ding, want ik zei aan het begin, elk pontje gaat door het mondje. Want uh, En dan kom ik gelijk op een van de reacties van onze luisteraars. Die zegt ook van, uh, ja, ik ben het eigenlijk oneens hiermee. Want moet een kind deze niet ongevaarlijke ingrepen ondergaan... omdat de ouders vaak zelf het slechte voorbeeld geven? Dat was ook een van de keuzes, hè? dat uh, overgewicht bij kinderen de schuld is van ouders. En u zei nee. Nee, het is niet de schuld van de ouders. Soms hebben ouders... Uh, heb je een heel gezin met allemaal magere kinderen en er is één dik kind bij. En dan kun je niet zeggen het is, dat zijn de ouders zijn. Is, overgewicht is een combinatie van te veel eten van um, stofwisselingsproblemen, van erfelijke factoren, van omgevingsfactoren. En je kan niet zomaar één factor eruit halen. Vandaar dat ik ook op, op elk puntje kom dat mondje mm. uh, gezegd heb. Dat, dat is niet zo. Nee. Dat wordt heel vaak gebruikt door uh, ik zeg het, tegenstanders van behandelingen van, van uh, dikke mensen. Gisteren op het journaal was er dat, dat eventueel, of, of bij uh, een of andere nieuwsrubriek... Um, dat het de schuld was van de, van de dikke mensen zelf. Dat ze, dat ze te dik waren. En dat is gewoon te kort door de bocht, dat te zeggen. Ja. Nou goed, nou we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. U blijft meeluisteren daar vanuit Maastricht. En dan. Um ik kom ik graag bij u terug om die reacties zo meteen even door te nemen. Kinderen met obesitas moeten een maagband kunnen krijgen. Dat is de stelling eh, verdedigd dus door Ernst van Heuren, hoofd kinderschirurgie in Maastricht. En we zijn benieuwd of u het daarmee eens bent of mee oneens. Ruim 1100 mensen hebben nu gestemd. 29% eens, 71% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik ben het ongeveer eens met de stelling... omdat ik denk dat er heel veel uh, problemen met dikke kinderen... Uh, of kinderen met op bij de ouders vandaan. Dus ik ben voor om uh, ouders daarop aan te pakken. En uh, die kinderen uh, zeker met rust te laten... en het, gezond, en het gezonde lijf uh, in zoverre uh, te sparen. Maar u hebt net meneer Van Heuren gehoord... Hè? die zei van het ligt echt niet altijd alleen maar aan die ouders... of aan, aan het eetpatroon of zo. Sommige kinderen hebben gewoon uh, bijvoorbeeld een bepaalde aandoening... waardoor ze te dik worden. Ja, ook dan denk ik toch dat je uh, niet meteen de kinderen die in de groei zijn... Kijk, ja, wellicht, er, is, er wordt natuurlijk uh, bijzonder goed onderzoek naar gedaan, dat twijfel ik niet aan. Maar het is wel uh, belasting voor haar lijf en, en dat het... Uh, om... Het is, om, het is omkeerbaar, zeg maar. Nee. Dus het zou ook weer weggehaald kunnen worden. En ik hoor meneer toch ook veel over eten en over voeding en diëtisten spreken. Dus ja, ik, ik ben toch ook eigenlijk met jou eens ieder om door het mondje... Ja, om die okay. nog maar eens even in de strijd te gooien. Ja, ik okay. denk dat daar toch een, een, een, een, een ding in zit. Ja, goed. dankjewel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met de Haalderl uit Hellevoetsluis. Dag. Goeiedag, ik ben het uh, eens met de stelling. Um, omdat ik uh, zeker ook bij de, uw gast al hoor dat er uh, zeer en zeer zorgvuldig over na wordt gedacht. En zo'n trek niet echt zomaar wordt ingezet. En uh, met name ook eens omdat het natuurlijk ontzettend uh, groot probleem is op latere leeftijd qua gezondheid. En uh, wat het overwicht teweeg gaat brengen. En zeker als je jong bent al vanaf uh, en je hebt dan al mee te maken, is het gewoon absoluut zaak dat je dat in een zo vroeg mogelijk ja. stadium terugbrengt. En dat ook met de psychische gevolgen, zeker voor kinderen. Ja, duidelijk. Die, uh, Dank u wel. Uh, uw mening is duidelijk. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben het eens met de stelling... maar wel met wat mitsen en maren. Met andere woorden, zo'n operatie kan wat mij betreft... als het niet te snel en te gemakkelijk gebeurt. Maar goed, uw gast legt echt uit dat dat het geval is... Ik zou wel willen pleiten voor minder zout en vet en suiker in het voedsel. Vooral een voorverpak voedsel. En ook toch inderdaad van eigen verantwoordelijkheid. Beweeg voldoende en let op wat je eet en hoeveel je eet. Maar goed, kinderen die inderdaad zo'n genetische aanleg hebben... en ook stofwisselingsproblemen, we krijgen er geen problemen mee. Ik heb dan nog een vraag. Als zo'n band wordt aangebracht bij een tiener... is dat dan blijvend kun je, of kun je er later weer vanaf? En ik zou ook willen pleiten als dat gewoon mag, zo'n operatie kan... dat dan toch het eigen risico verhoogd wordt in de zorg... Bijvoorbeeld naar 300 euro per persoon per jaar. Want uh, om het solidariteitsprincipe in ons systeem in stand te houden... Mm. denk ik wel dat uh, dat nodig is. Want de kosten ja. van de zorg gaan exploderen. Volgens mij heeft de dokter net die eerste vraag al beantwoord. Namelijk dat het wel terug te draaien is. Uh, dus uh, dat is dan uh, gedaan. En uh, over dat eigen risico, uh, dat is een Nederland een idee. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Braben, uh, met Zaan. Ja. Hallo, met Joop. Dag Joop. Hallo. Ik wil dus even een vraag stellen aan uw gast. Nou, kom maar op. Stel nou dat de maagband is geplaatst en het traject is ingegaan. Mensen gaan dus gewichtverlies krijgen. En daar krijg je dus het probleem van overlast van huid. En het blijkt in Nederland dat daar heel gemakkelijk aan voorbij gegaan wordt. Dat mensen gewoon de aanvraag indienen om een correctie te krijgen. Operatief. Ja. En dat deze mensen gewoon in de kou worden gezet. Dus zeg maar, dan heb je zo'n maagband, dan krijg je dus minder dikke buik, zeg maar. dan blijft daar dus heel veel vel uh, hangen. En dan kan je niet, zegt u, door naar een, een, een plastisch chirurg om dat nog even netjes te laten wegwerken. Nee, de meeste mensen die die aanvraag indienen, over het algemeen uh, wijst de praktijk dat uit. Mensen moeten ongelooflijk veel huid uh, overlast hebben. Ja. Wil dat traject ja. doorgezet gaan worden? Zeg, zegt, zegt u dit uit eigen ervaring eigenlijk, of niet? Bij, uh, ik, ik, ik praat nu over praktijkervaring, ja. Oké, okay, ja, u hebt dat zelf meegemaakt. Oké, okay, Nou, dat gaan we even doorsturen door stu naar de dokter zometeen. meteen. goedemiddag. Het lijkt net vinger aan de pols hier vanmiddag. Stand.nl, goedemiddag. Mevrouw Haberichs-Dongen. Ja? Ik wilde even doorgeven dat ik heel erg anti op die leeftijd ben. Ik heb namelijk ervaring met een dochter die een stuk ouder is. Maar als je ziet wat een toestand dat dat geeft... En met eten en alles, maar het probleem is niet over. Want ondanks die maagband, je moet lijnen. Mm -hmm. Want als je dat niet doet, dan blijf je even dik of is de moeite van ni niks geworden. Ja, ja. Je moet dus en sowieso, ook al het, heb je een maagband, moet je lijnen, zegt u. Ja, zonder meer, want anders gaat het er niet af. Dus ben je zo ver, dan kun je dat zo ook doen. Daarbij komt, vind ik het, een verschrikkelijke opgave voor een, een jong uh, kind. Als mm. je ziet... Wat de problemen toch het toch geeft met eten. Want het is niet even. Uh, we doen dat even. En we gaan uh, smakelijk aan het eten. Ja. Nou, als je dat ziet, vind ik het geen. Uh, is het niet leuk? Nee, nee maar goed. Hoe uh, uh, voor ho zo'n kind he helemaal? Als je ouder bent, kies je het wel zelf voor. Ja. Ja. ja, maar goed. Als je, als je, als je gezond wil worden. Maar maar... eventjes, dat doen we even. Nee. nee, maar dat heeft hij ook gezegd, hè, de dokter. Dank u wel. Stand.RL, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ben ik in Duitsland. uitzending? Ja, hoor, ja ja, ja. Ja, goeiedag Jurgen, ik ben 100% eens met de stelling. En gelukkig dat er mensen zijn zoals de chirurgen bij jou in de uitzending. Want zoals de volwassen mensen een slanke lijf graag willen hebben, dan wil een kind dat nog meer. Ook omdat vaak volwassen mensen niet worden meer gepest vanwege hun lijf. Terwijl kinderen wel. En ik gun het dan een kind een slank lijf, zodat die ook... Verder niet gepest uh, kan worden. Dus nee. iets is gedaan op een verantwoordelijke manier ja. uh, ben ik uh, 100% eens. Dank u wel. Stampen. Goedemiddag. Goedemiddag met mevrouw Stits. Uh, ik wil even zeggen, ik ben tegen de stelling... en wel om de volgende redenen. Ten eerste, een, een kind valt dus niet af door die band. Want dat gebeurt niet, want zij blijft gewoon eten. Maar ik blijf erbij. Maar toch wel minder eten met zo'n band? Dan toch... Ja, maar je raakt dan toch je kilo's niet kwijt... als je niet een, een wijziging in je eetpatroon krijgt. Mm. En daar, want de arts sprak tegen dat de ouders verantwoordelijk zijn... maar die zijn wel terdege verantwoordelijk. En waarom gebeurt dat? het nou juist dat het in wat lagere milieus de kinderen uh, in doorsnee gemiddeld dikker zijn, omdat daar een ander eetpatroon is. Nou eten ze friet, eten ze chips bij de televisie, mm. en uh, nou ja, ze sporten vaak weinig, ze hangen achter de tv, en dat, uh, die leefwijze die moet veranderen, en dan heb je slankere kinderen. Maar zo'n band helpt niet. Dat heb ik al meer gehoord. En het is natuurlijk bij een kind heel erg gevaarlijk. Ja. Maar het helpt ook niet, want die, die, die, op een of andere manier gaan ze toch weer meer eten. En ze vervallen gewoon in hun eetpatroon van vroeger. Ja. Dus du alsjeblieft niet die kinderen opereren. Nee. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ik ben het alleen mee eens als het levensgevaarlijk is dat ze dan geholpen worden. Ja. Maar Voor de rest ben ik het mee oneens. En een kind kan je ontzettend makkelijk beïnvloeden als je met respect... Gewoon zegt, uh, je gaat alle groenten eten. Je eet bijvoorbeeld één spruitje. En dat moet... Mijn kleindochter, die was ja, vier, en die at een heleboel dingen niet. Snoepte veel. dokter zei, ze is wel iets te dik. En toen zei mijn zoon op een gegeven moment, kom op, we gaan snoepjes halen. Is wel een snoepje? Ik zei, nee, zegt hij, we gaan het halen. Toen is die cranberries gaan halen. Oh. En hij noemde het gewoon snoepjes. Ah, kijk, je moet ze dus gewoon een beetje voor de gek houden. Nee, nee, niet echt oh. gek. Dat is toch ook snoep als je het lekker vindt? Ja, ja, is ook zo. Zeker. Cranberries, hier. Nee, nee, je moet die juist heel serieus nemen. En gezond ook, hè, de cranberries. En gewoon als volwassenen behandelen. En bij mij, en dat was alleen bij mij, daar moesten alle groenten één hapje van eten. Kijk aan. Eén spuitje of één uh, hapje van iets... Ja. Eén garnaal bijvoorbeeld. En toen zei ze, op, en toen was het uitspugen. Ik zeg, nee, je moet het wel proeven en opeten, die ene nee, garnaal. Nee. Het is trouwens zo, mevrouw, als je van alles maar één hapje neemt, ja, dan uh, blijf maar je maar lekker. Maar de volgende keer nam ze er twee. Ja, je en lekker. nu eten ze gewoon granalen. Ja. En, oh. en alles, alle groente eten. Goed zo. Uh, hartstikke goed. Dank u wel voor het bellen. Dag. Uh, we gaan terug naar uh, Ernst van Heuren, die heeft meegeluisterd. Hoofd kinderschirurgie uh, in uh, Maastricht, academisch ziekenhuis daar. Uh, nou ja, je hoort zo nog eens wat, meneer van Heuren. Ja, ja. Nee, ja de heleboel verhalen komen natuurlijk bekend voor. En ja. we hebben, uh, toen we het onderzoek gingen opzetten... tegenstanders en voorstanders en iedereen bij elkaar gezet. En op een gegeven moment zijn we tot een bepaalde modus gekomen... wat we willen kijken. En we willen alleen maar kijken of het beter is voor die kinderen of niet. Ja, dus we zijn nog niet zover dat een bandje de standaard is in ja. Nederland voor te dikke kinderen. Ja, dat dat hebt u inderdaad net ook in het gesprek wel duidelijk gemaakt. Want die indruk bestaat er bij sommige mensen toch van nou ja als we het niet meer weten dan knallen we zo'n band in en dan komt het allemaal wel goed. Want u, dat hebt u ook gezegd, het is wel degelijk een onderdeel van een veel groter proces. Dus je zult ook moeten blijven lijnen en, en de psychologisch worden, worden bijgestaan en dat soort dingen. Ja, bag, magband is een hulp. Bij kinderen waar niks anders helpt. Ja. Nog even, de, de ene punt van die meneer, een ervaringsdeskundige, die zegt: ja, dan heb je zo'n maagband. Dan, dan als het goed is, dan hè, krijg je een minder dikke buik bijvoorbeeld. Ja, en dan moet je eigenlijk daar nog wat aan laten doen en dat kan dan weer niet of zo had hij het over. Ja, de, het primaire doel van de operatie is dat je bij kinderen het, uh, laat afvallen dat het risico op ernstige ziektes minder wordt. Um, het is zeker kan een groot probleem zijn dat je vel dat je overhoudt. Bij kinderen is dat minder dan bij volwassenen... omdat het vel elastischer is. En verder weet ik dat de chirurgen bezig zijn... om in ernstige gevallen dat wel vergoed te laten krijgen. Hmm. Dan nog even ook weer die mevrouw die, zei, die haar dochter dit aan de hand heeft gehad... en die zegt, nou, het is echt geen pretje. Dus laten we dat even duidelijk zijn. Van Het is niet even zo even, uh, we doen een maagband... en dan zijn alle problemen opgelost. Nee, dat is ook zo. Ze heeft helemaal gelijk dat je moet blijven afvallen... en blijven je best doen. Het is een hulp... En je ziet dat het met die hulp wel helpt. Dus als we kijken naar de kinderen die we voor 2008 geopereerd hebben... zie je dat ze een duidelijk gewichtsverlies krijgen... en dat ze duidelijk minder risico krijgen op andere aandoeningen. Um, in het algemeen, hè, want het gaat deze hele week veel over obesitas... Uh, die ene mevrouw haalde het ook al eventjes aan... Uh, bepaalde milieuschips, chips eten voor de bank, weinig bewegen... Uh... Vet bij de snackbar, uh, dat soort dingen. Bent u eigenlijk voor een vettax, bijvoorbeeld, om die in te voeren? Want die ge geluiden hoor je ook wel eens. Ja hoor, je kan natuurlijk zeggen van je, je geeft een vettax en uh, de belasting op fruit verminder je. Dat zou, daar zou u wel voorstander van zijn. Ja, ik zie het probleem niet daarvan. Ja, nou ja, goed, uh, ik, ik zag de minister die zei van ja, je moet ook nog een soort eigen keuze hebben. Uh, daarin, we willen ook niet te veel voorschrijven. Nee, maar er wordt een heleboel gestuurd. Er wordt ook gestuurd op sigaretten en alcohol. Ja. Um, denkt u dat het ervan gaat komen in, in Nederland? Want u hebt dit pleidooi nu uh, gedaan en, en de, de discussie maar weer eens aangezwengeld. De vettax. Nee, de maagband dat bij kinderen ook kan. Ja, ik denk dat het ervan gaat komen. Ik denk dat we over vier jaar zover zijn dat we iets van ons onderzoek kunnen gaan zeggen. En dan is het een... Uh behandeling die door meer geaccepteerd gaat worden. Maar het moet niet overal zomaar gedaan worden. Dat is het grote gevaar. Kijk, je moet het wel bij de kinderen doen die een hoog risico hebben... die een goede voorbehandeling hebben en die kans hebben om af te vallen. Als de rest van de familie niet wil dan komen ze niet voor het onderzoek in aanmerking en niet voor een bandje. Als de rest van de familie de ijskast volzet met allerlei milkshakes... dan gaat een bandje gaat niet helpen. Nee. En dan komen ze niet voor een bandje in aanmerking. Dus het is niet eens alleen het kind, echt het hele gezin uh, moet er eigenlijk achter staan? Ja, het hele gezin krijgt ook de intake bij de psycholoog. Kijk aan. Nou, um, u, u blijft bezig met dat onderzoek. Um, u zegt al over vier jaar uh, zeker resultaten... en in de tussentijd uh, gaan we kijken of dat verbod in Nederland dan uh, wordt opgeheven... voor de maagband bij de extreme gevallen... Kinderen met obesitas. Dank dat u meedeed aan stand.nl. Ernst van Heuren, hoofdkinderchirurgie in het academisch ziekenhuis in Maastricht. Kijk nog even naar onze site, daar staan de laatste gegevens op. Uh, bijna 1200 mensen gestemd. 29% is het eens met de stelling, 71% is het oneens. Kinderen met obesitas moeten een maagband kunnen krijgen. Maar eens kijken hoe het in Amsterdam is. Ik neem aan dat het daar ook sneeuwt op het Rembrandtplein. Bij de kroon zit Jan Mom met de onderwerpen van vrijdagmiddag live. Een prachtig uitzicht inderdaad op het Wit Rembrandtplein. We hopen dat uh, we in ieder geval verbinding krijgen met Johan Derksen... want die heeft geloof ik ook al problemen om hier te komen. Zangeres Beatrice van der Poel die zit er al, die is gastrace -centrum. Ahmed Marcouche komt langs om te praten over het grote aandeel... van allochtone jongeren in de criminaliteitscijfers. Frits Barend probeert hier te komen. Justus Van Oel. Bert Brussen over het internet. Heel veel satire, die zijn al binnen in ieder geval. En de band is ook binnen, uit België helemaal. Live muziek van Jeff Ganey, zo direct. In een vrijdagmiddag live vanaf twee uur, dus met een winterse muts op, gaan we luisteren naar Jan Mom. Zometeen, dus dat programma. Ik wens u vast een prettige vrijdag verder. Prettig weekend. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. De aller, aller, aller, aller, allermooiste natuurgeluiden... Oh, stop, wacht even. Is dat niet een beetje overdreven? Nee, tuurlijk niet. Het is een sportje. In reclame mag je best een beetje overdrijven. Vroege Vogels presenteert de aller, aller, allermooiste natuurgeluiden van Nederland. De branding, krekels, weidevogels, burlende edelherten... ...donderslagen en kabbelende riviertjes. Wat vindt Nederland de mooiste klanken uit de natuur? Er is massaal gestemd en deze week is de uitslag. Je hoort het in de nationale natuurgeluiden... Top 40. Zondagochtend. Tussen 8 en 10 bij Vroege Vogels. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.